7 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ziet er goed uit voor de festivalzomer. De directeur van Lowlands, eind augustus, ziet het allemaal wel goed komen... als hij naar de voorspellingen van het RIVM kijkt. Ik ben heel optimistisch dat het uh, door kan gaan... Uh, zonder anderhalve meter, op volle capaciteit en mogelijk moet er nog getest worden. En vandaag concludeerde Fieldlab dat grote evenementen best goed te organiseren zijn, ondanks corona. Het is nu aan het kabinet om te kijken wat ze met dat Fieldlab-advies doen. Nog meer festivalnieuws. Omwonenden van het terrein van Tomorrowland in België willen niet dat het enorme dancefestival ook eind augustus doorgaat. Dat schrijven ze in een brief aan premier De Croo. Ze zijn bang dat de verwachte 80.000 bezoekers per dag gaan zorgen voor extra coronabesmettingen. Farmaceut Janssen kan niet garanderen dat ze alle vaccins kunnen leveren die Europa besteld heeft. Het bedrijf heeft productieproblemen en zegt dat het daardoor onzeker is of alle 55 miljoen doses voor eind juni binnen zijn. Drie miljoen daarvan zijn voor Nederland. Het Openbaar Ministerie wil dat een spookrijder zeven jaar de cel ingaat en twintig jaar niet meer mag rijden. Vorig jaar veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk op de A12 bij Maarn. Rudy M reed in een geleende auto 44 kilometer lang vol gas tegen het verkeer in, weet deze verslaggever van RTV Utrecht. Hij had die nacht stijf gestaan van de stress na een heftige ruzie met zijn ex-vrouw en had tegen de stress wat dia pammetjes geslikt en een jointje gerookt en was toen op weg gegaan naar Utrecht om prostituees te bezoeken. Dat hij vanaf Arnhem 44 kilometer lang tegen het verkeer in was gereden met 160 kilometer per uur had hij totaal niet gemerkt. Hij botste op een auto met daarin twee mannen die net klaar waren met de nachtdienst. Eén van hen overleed, de ander raakte zo zwaar gewond dat hij niet zelfstandig kan leven. Het weer nog, het is zo goed als droog en dat blijft voorlopig wel zo. Hier en daar breekt de zon nog even door, het is een graad of 14. Morgen ook zon en 16 tot 19 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden alweer korter, maar op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het nog wel langzaam door een ongeluk bij knooppunt Badhoevedorp. Vanaf knooppunt De Nieuwe Meer heb je vijf minuten vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 all night long singing you this song until sleep will shut our eyes i guess i figured it out it took me a while to see that this is what 'Cause It feels like home when I'm with you I'm never alone, cause you'll be there too You're the one that makes me come alive I'm in love with the sound of The sound of you running through my mind begin. Dat was nou niet helemaal uh, zoals het zou moeten zijn. Ik had gewoon het uh, lijntje niet goed openstaan en dan krijg ik hier op mijn sodomieten van een, een of andere lange man die uh, hier de techniek heeft gezorgd. Ja, ja, ik weet het. Ik, uh, ik, zal het voor, ik zal de volgende keer er wel even op letten. Maar goed, uh, deze alternative Family is ook weer begonnen. Het is maar één uur, want we hebben straks tussen acht en tien weer een drie voor twaalf Noord-Holland vloedgolf, maar ze is er nu al. Ja. Ja, hey. Hi. <laughs> ze is er weer. Jip, Goeie, goedenavond. Uh, want uh, er zaten wat hiccups, links en rechts. Het heeft even geduurd weer, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Want uh, verklaar je nou, wat, wat, wat is er allemaal gebeurd? Want uh, we hebben je vorige maand natuurlijk voor het laatst uh, gesproken. Dat was... Ja, nou, corona kwam ook uiteindelijk bij ons thuis terecht. Ja. Eerst mijn moeder, toen ik zelf. Ja. En toen had ik examen. En tijdens dus examen radio maken. Is misschien niet heel handig. Wel leuk, niet handig. Niet handig. Hoe bedoel je? Niet handig. Eh, door even gewoon de kaart op je borst te houden, en zeggen doe je. Nou ja, dan ga ik me daar helemaal alle tijd in steken. Want daar ga ik me op de radio voorbereiden. Heb ik daar ah. meer zin in dan voor mijn examens leren? Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. dus, uh, maar goed. Uh, we, gaan, uh, nou ja, we hebben vanavond uh, live muziek in ieder geval. Dus dat, uh, ja, leuk. Dus dat, uh, dat sowieso. Uh, dame komt uh, oorspronkelijk uit Alkmaar. Maar ze resideert tegenwoordig in Amsterdam. Daar wonen wel meer mensen tegen. Ja, ja. <laughs> ook uit Alkmaar. Dus, uh, dus ja. wat dat gaat uh, denk ik dat we wel heel goed uitkomen. Sterre Weldering heet uh, de namen, Die gaat uh, vanavond uh, tussen 8 en 10 uh, spelen. Zullen we ook uh, tussen, tussen de door uh, de muziek en, en noem maar op uh, ook even wat uh, vragen aan stellen. Uiteraard. Want dat is wel de bedoeling. Uh, we hebben sowieso in uh, dit uur één interview. Die komt van Lotte Schuiling... Is misschien in dit uur de vreemde eend. Want die had eerder tussen 8 en 10 uh, erin moeten zitten. Maar die komt uit Den Helder. Uh, dus het is eigenlijk. Eigenlijk Noord-Holland? Ja, eigenlijk Noord-Holland? Noord ja, ja, ja. Is eigenlijk dus, Futko. Ja, hoort eruit. Maar is een beetje, om de mensen een beetje thuis uh, lekker te maken. Van, uh, dan moet je maar even tussen 8 en 10 gaan luisteren. Dus dat, uh, dat doen we straks. Uh, eerst uh, gaan we even de, het nummer afkondigen wat we hebben gedraaid. Uh, van Sparish Boy met Dive. Uh, achter de Parish Boys geldt Stuart van Heumen. En Stuart van Heumen heeft uh, ooit nog uh, een groep Loke gevormd. En die zijn in 2014 uh, bij uh, een series Request een keer uh, geweest. Niet uh, op de, de, de Grote Markt, maar ergens in Harlem Noord. Dicht bij uh, die platenwinkel. Die daar, uh, dat zijn jullie concurrenten. Uh, jullie, uh, jij bent van Sounds. En er ik zit er van nog van een. And. North End. Ja, yeah, die vind ik ook. Die, uh, en da daar, daar in, uh, in een van die vrijstaande winkelruimtes in Haarlem-Noord... Uh, daar hebben die jongens een, uh, ja, een, een de beetje een optreden gedaan. En dat was een van de leden die nu onder Parish Boy verder is gegaan. Uh, Goed, gaan we verder met muziek. Want uh, vorige week uh, waren ze hier uh, met z'n tweetjes en toen ging het akoestisch. Maar dit is eigenlijk uh, de, de normale versie zoals we uh, het van ze gewend zijn. Een beetje komt uit Breda, heet Light by the Sea. En het nummer dat heet Crimson Sugar.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 Verlies. Ik wens altijd weer dat ik opnieuw kon kiezen, maar dat kan niet meer. Dus wat doe je nog hier? Ga we weer. Stop nu. Ga we weer. Op nu. Misschien romantiseer ik het en ik weet dat het niet eerlijk is. Maar ik mis het mis. Miss de kans die ooit bestond of kon bestaan. Veel te vaak vallen, maar niks leren van het opstaan. Sta stil, stop niet, zeg niks. Droom naar jagen en alles laten gaan. En dan wil ik niet meer mezelf verliezen. Ik wens altijd weer dat ik opnieuw kon kiezen, maar dat kan niet meer. is dus wat? Terug uh, hebben we telefonisch in de uitzendingen gehad. Deze man uit de provincie Noord-Holland. Ja. Noord-Holland. Jazekers. Uh, want dat is uh, toch wel het uh, meeste wat centraal staat uh, uh, vandaag. Uh, alleen in het eerste uur zitten er nog, uh, nog uh, allerlei uh, nummers in verstopt... die ook buiten de provincie komen. Maar uh, straks uh, vanaf acht uur is het alleen maar Noord-Holland. Dus uh, dan... Uh, ja, want dan uh, moeten we hem weer onder de vlag... van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, laten, laten plaatsvinden. Eén Kasper heet hij. Ga weg. Uh, en daarvoor Light by the Sea. Wat vond je ervan van Light by the Sea? Heb je het een beetje gehoord? Ja, klonk wel lekker. Gelijk. Ja. ja. ja uh, een beetje... Uh, hoe noem je dat? Folk? Zit er een hele de, duidelijke folklijn? Ja, folk ik snap wat je bedoelt. Ja. Uh, alleen ze hebben het uh, nog zo even verder aan uh, dat er ook nog een beetje zo'n raafelrandje aan zit. En dat uh, maakt het dan toch wel iets uh, bijzonder in dat, dat opzicht. Unieker. Zicht. Ja, unieker. Uh, ik denk zelf, uh, ze hadden het er vorige week over. Uh, zeiden ze van. Ja, Nederland is misschien een beetje te klein. Dus ze hopen dat ze er dan via zo'n uh, zo omweg. Florians is er een van. Hè, die dat op een gegeven moment met haar band... Ja. ergens uh, in het Scandinavië... en toen Nederland eigenlijk een beetje voorover... Nou, zo'n zo route wil Light by the Sea eigenlijk ook uh, bewandelen. Nou, ben benieuwd. Dus misschien gaat het ze wel lekker. We um, uh, bij de volgende vind ik uh, wel ook weer heel grappig. Daar zit wel een link met Noord-Holland in, namelijk. Oké. Okay. Ja, Before Volgens. the Drop heette de band. Um, wat hadden ze gedaan? Want die kregen uh, van... Uh, Vandaag een melding. Er hadden ze een oud berichtje van vorige week... waar we daar aankondigingen gedaan... dat ze die nieuwe singles zouden draaien. Ja, uh, maar de clip die is hier in de buurt opgenomen. Weet je waar die opgenomen is? Nee. Bloed strand. Dus daar, oh, nee. uh, ja, ja. Uh, heel mooi geworden. Uh, Waves heet het nummer. Het uh, nummer is natuurlijk van, wat ik al zei... Before the Drop. Deze band, uh, want ze hebben ooit uh, anders uh, geheet. Ik zei net, uh, Stillwave was uh, een eerste naam. Maar tegenwoordig heet ze Dayweaver. En uh, dat, uh, dat past meer bij ze. Eigenlijk had ik dat al eerder al tegen ze gezegd. Je moet gewoon Sink-pop maken. En dat hebben ze nu al helemaal echt daadwerkelijk afgenomen. Ja. Uh, nummer dat heet Good Man. Morgen komt hij officieel uit... En die jongens die zijn altijd zo vriendelijk om hem al vooruit te sturen. En dan stuur ik een berichtje in en zeg ik... mag ik hem al draaien op donderdag? Ja hoor, jij wel. raar. Ja, <laughs> zo werkt deuk. dat. Ja, uh, Zo dadelijk, Jip, gaan we praten met de uh, Schuiling. Ja, leuk. Ja, want uh, ze heeft een, uh, een single uh, uitgebracht. Of tenminste gaat uitkomen. Uh, ik uh, denk ook uh, morgen. Dus uh, we zijn er uh, natuurlijk wel uh, snel bij met dat soort dingen. Uh, maar dat doen we zo... Um, Eerst nog even een stukje muziek van Aijl. Um, ook altijd trouw materiaal toesturen naar, uh, naar dit programma Alternative FM. En uh, dan, uh, dan weet je het wel. Uh, dus die zullen we nu even laten horen. Dat nummer dat heet Waters. The horizon is fading. The sky is filled. voel Lekker. Klinkt ja. wel goed. Ja. Heb je jij, jij hebt, jij hebt ook uh, niet een, uh, een smaak uh, wat uh, bij de doorsnee Nederlander zit. Uh, nee, dat niet. Nee, nee, niet echt. Nee? Nee, meestal niet. Maar uh, nou, het dus, verschilt. Ja? Ik kan echt een week hebben dat ik echt naar de meest erge mainstream pop aan het luisteren ben. En uh -huh. dan na een week denk ik van... Bagger. Uh, bagger. Klaar maar. <laughs> bagger. Ja, nee, want uh, ik, ik kan me nog uh, de foto's van jou en je moeder herinneren... dat uh, daar komen ze weer. Hè? Dat je bij ja, andere hazels uh, in, in de Ziggo uh, Ja, maar als er een kans is om weer live muziek <laughs> te zien na een jaar... dan pak je die toch. Ja, ja, ik bedoel, wat kan mij schelen? Ik heb ontzettend genoten. Ja, nee, ik wil best. En dat was overal te zien, nog steeds. Het <laughs> ja, komt, komt nog regelmatig uh, terug... Uh, dat uh, Jip Richter samen met uh, Mama Lief uh, uh, de de hebben hebben... Ja, min of meer bestormd. Uh, soms? Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Ja. Goed, we gaan uh, naar het eerste interview van vanavond. En dat is uh, met Lotte Schuiling. Goedenavond, Lotte. Goedenavond. Want uh, ja, um, jij gaat morgen uh, je nieuwe single uitbrengen. Uh, Bad Vibes. Yes. Dat, uh, dat zeg ik uh, goed. Maar eerst even over jou. Uh, want uh, ik ben dan uh, af en toe zo'n zo oen die dan uh, niet alles in de gaten houdt. En jou heb ik een beetje gemist in, in, in, in de muziek, wie ben jij en wat, ja, hoe lang ben je bezig met muziek? Laat ik daarmee beginnen. Nou, ik, uh, ik ben Lotte Schuiling ja? en ik kom uit uh, Den Helder ja? en uh, ik ben al best wel een tijdje bezig met muziek mm -hmm. en uh, ik heb eerst wat uit singer-songwriter muziek gemaakt. En um, ja, dat uh, was dus voor mij niet, werd ik niet heel uh, gelukkig van uiteindelijk. Mm -hmm. Omdat ik een iets andere muziekstijl wilde proberen. Ja. En uh, nu ben ik echt ja, veel meer bezig met muziek, veel serieuzer alles aangepakt. Eerst dropte ik wat op Spotify en dan moet je maar hopen dat er wat mee gebeurt. En nu heb ik veel meer tactische dingen uh, gedaan dan daarvoor. Ja. Dus uh, ik hoop dat het nu veel beter gaat uh, vallen. En uh, ik heb er veel harder aan gewerkt dan de liedjes daarvoor. Ja. Dus uh, ik hoop dat het gaat lukken in ieder geval. Ja. He, heb je, uh, even dan terug naar, naar jouw verhaal. Uh, heb je dan op een gegeven moment dan ook uh, mensen erbij uh, gevraagd van... joh, dat zou ik zo doen, zo'n uh, zo campagne erachter zetten... om uh, je werk uh, wat meer prominent uh, in beeld te brengen? Nou ja, ik heb vooral een, een soort team achter me gecreëerd. Uh, netwerk is heel belangrijk bij, uh, bij muziek. En als je een goed team om je heen hebt, dan kun je heel goed netwerken... ...en heel veel nieuwe dingen ontdekken waarvan ik totaal niet afwist. En uh, dan kom je er ook achter dat je wat harder moet werken dan dat je, uh, dat je had bedacht. En uh, daardoor heb je eigenlijk dus nou ja, hele toffe dingen bedacht... ...waardoor het uh, hopelijk inderdaad wat, uh, wat gaat doen... En um, dan heb je wel echt voor nodig. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat, is, dat is de ene kant. Maar Je, zei, je vertelde ook iets over, he, je bent begonnen met songwriting. Dus uh, de meer de singer-songwriter kant, uh, dat heb je uh, gelaten voor wat het is. Ja. Uh, maar dan, dan lijkt me dat, uh, dat je dan een bent op een muzikale expeditietocht uh, bent. Om te verkennen van, uh, nou ja, waar, wat, wat, uh, wat past bij mij. Uh, is dat dan ook een leuke ontdekkingsreis voor jezelf uh, geweest? Of ben je dan ah. toch ook nog uh, zo'n iemand, heppa, dat moet ik uh, dan maar ook niet doen... ...en dat je er uh, ook uh, nog wel eens momenten hebt gehad dat je misschien boos op jezelf bent geweest. Ja, dat kan toch? Ja, dat is zeker waar. Want ik denk dat ik een, een jaar de tijd heb genomen en dat ik wilde het veel eerder voor elkaar hebben. Maar ik heb echt frustraties gehad dat het me niet lukte. Hm. En dat ik maar bleef zoeken en zoeken naar nou, wat wil ik nou. En toen kwam op een gegeven moment uh, de artiest Billie Eilish, je een hype... Hm. En um, toen dacht ik, wow, maar je kan het ook met een iets zachtere stem... kun je ook hele, hele toffe muziek maken, want ik heb een iets zachtere stem. En uh, toen in één keer kreeg ik superveel inspiratie en ben ik van alles gaan maken. Maar, het is, heeft echt, uh, zeg maar de Billie Eilish heeft daar wel voor mij heel veel deuren geopend... Die ik, eerst, uh, die ik eerst gewoon totaal niet door had. Anders had ik misschien nu nog uh, zitten struggelen waar ik, uh, waar ik heen ging... Maar het uh, was, was niet een, een, altijd een makkelijke tocht, maar het was ook zeker wel een hele interessante tocht want hoe kom je daar dan en uh, wat ik daarvoor heb gemaakt en wat ik nu heb gemaakt. Dus dat vind ik wel leuk om te zien wat er dan uit is gekomen. Ja, heeft uh, Billy Eilish er een beetje voor gezorgd dat jij uh, een soort bevrijding hebt uh, doorgemaakt? Zoiets? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus uh, um, uh, Bad Vibes, hè? Dat, dat is de single die morgen uh, gaat komen. Uh, vormt dat de aanleiding tot meer dingen uh, die van jouw hand uh, gaan komen de komende tijd? Ja, ik ga een uh, EP eruit, uh, eruit gooien. En uh, die heet The Girl That I Know. En dat gaat eigenlijk, um, het is vooral voor mij de bevrijding van dat ik vroeger altijd een, uh, ja toen was ik heel stoer en heel een uh, beetje jongensachtig werd ik altijd wel genoemd. Ja. En um, daar ben ik nu langzamerhand in de jaren weer naar terug aan het gaan. Omdat ik dat eerst een beetje kwijt was geraakt. En nu ben ik juist terug aan het gaan dat ik echt uh, mezelf uh, kan laten zien via muziek. En dat vind ik toch echt wel hetgene wat ik altijd zou willen blijven doen. Ja, is, is muziek eigenlijk een soort uh, tweede huid uh, van jou geworden? Uh, zoiets, hè? Ho is het uh, onderdeel van, van uh, de, uh, ja, nou jij zegt het eigenlijk zelf, uh, onderdeel van wie je bent? Nee, ik, ik, ik ben eigenlijk elke dag bezig met muziek. Gewoon elke dag, ik geef les en, uh, in muziek. Ik ben eigenlijk constant uh, bezig met muziek. Dus je zal een, misschien in een weekend een dag dat ik een keer niet uh, wat doe. Mm -hmm. Maar um, eigenlijk ben ik altijd uh, wel bezig met een gitaar in mijn hand. Of met een liedje schrijven. Of met eigenlijk van alles. Ja. Uh, bad vibes. Uh, waar gaat het eigenlijk over? Uh, heeft het nog een strekking? Ja, deze gaat over een, uh, een oude liefde van mij, mm. de, waarvan ik toen, uh, waar ik toen een beetje boos op was. Dat is al een hele tijd terug, maar daar was ik een beetje pissig op en daar, uh, daar heb ik toen over geschreven. Mm. En daar heb ik een hele positieve lading aangegeven door de beat die, die eronder zit. Ja. En uh, het liedje zelf uh, worden wat details inbesproken, wat er, wat er toen fout ging en uh, waarom ik nu blij ben dat ik uh, dat ik uit die relatie ben. Ja. Do, daarmee zeggende, uh, het, kun, uh, het kunnen dus liedjes die op jouzelf zelfbetrekking hebben, maar het kan ook iets zijn wat je misschien in je nabijheid hebt meegemaakt en dat je daar een liedje over schrijft. Dat kan toch? Ja, ja. ja zeker. Okay. zeker. Um, zullen we dan maar even laten horen de, de, de, de nieuwe single van jou? Ik uh, heel graag. Het is de primeur hè? Ja, dus uh, laten we hem dan maar uh, draaien. Hier is Lotte Schuiling met uh, Bad Fives. Mm. Roses on paper Sad stories we've made Are you on the world Change your apparatus die momenten dat ik dan eventjes uh, even niet iets uh, klaar had uh, staan. Uh, en dan moet, ik, uh, dan moet ik zelf even ingrijpen. Ja, dat is heel erg leuk. Normaal gesproken dacht Marcus ook van, hij gaat twee nummers draaien. Ja, uh, ik had even niks uh, voor handen. Dus dan, dan gebeuren dit soort uh, flauwekul dingen. Uh, en ook eigenlijk een beetje om een overgang uh, te creëren tussen iets rustigs, tussen de bad vibes van uh, Lotte Schuiling en iets uh, weer snoeihard, want uh, dit komt uit Den Haag. Heb je er wel eens van gehoord? Of heb ik wel eens van de. Ja, daarna heb gehoord. je wel eens van gehoord natuurlijk. Maar uh, van Kooko heb je er nog? Nee, nog nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Nee. Nou, uh, zet je dan maar schrap, want dit is een nieuwe single: Listen Sharon heet het. Er op een gegeven moment ook nog uh, tussendoor een soundcheck is. Ja, je moet nog even kijken. Dit, ja, 12 seconden, dan moet ik weer uh, kletsen samen met je Dus uh, dat, dat krijgen we dan ook weer. Chaos. Chaos? Nou, dat is altijd wel een leuk. En dan, en dan moeten we ons hoofd koel cool air bijhouden natuurlijk. Uh, twee nummers heb je kunnen we horen. Uh, Koekoe, uh, nou je hebt het uh, gehoord. Uh... Ja, ik vond het lekker. Ja. Huh? Heerlijk. Ja. Zou die uh, kunnen passen op een leuk festival hier in de buurt? Ja, zeker. Ja. En ook in mijn Ospalest. Ook in Aspal. Ook nog in mijn Aspal. Ja, nou ja, goed. Uh, Ruben Kramer en Nienke Hutten, dat zijn de twee mensen achter Koekoek. die, is die uh, nou ja, dus, uh, ik bedoel, ik ben er vorig jaar mee in aanraking gekomen. Dus, uh, Gezellig. Ja, en het grappige was: op een gegeven moment uh, was dat, uh, hadden ze een single klaar. En toen liep de platte maatschappij moeilijk te doen. Dus, uh... Oh, dat is altijd leuk. Ja, <laughs> ja, ja, dus... ja uh, en zij was zoiets iets van... Uh, nou, we gaan het uh, gewoon doen, weet je. En uh, uh, never mind. Uh, dus wat dat er gaat, uh, helemaal uh, oké. Okay. Daarachter hoorde je uh, Ziggy Splint met Monster Bliss. Nou, uh, ze zijn klaar, geloof ik, met de soundcheck. Ja, hè? Ja, hè? Ah, oké. Okay. Dan mag uh, Sterra ook uh, deze kant op uh, komen. Want dan... Uh, want ja... Uh... Dan kunnen we al een kleine introductie doen met wat we gaan, uh, straks gaan doen bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf. Oeh. Ja, een voor, uh, voorschot nemen natuurlijk. Uh, want Sterre uh, gaat uh, na achter een aantal nummers spelen. Zes stuks. Ja. Ja. Um, allereerst, uh, vorig, jaar, uh, vorig jaar was het geloof ik hè? Kom, uh, kom ik uh, een beetje... Uh, ja, in. dat was... Uh, Klopt, volgens mij, met ja. uh, die singles die ik toen in de zomer... Uh, ja. Ja, ja, een ja, dat is, jaar geleden uh, alweer bij me. Ja, dat is een jaar geleden. En uh, ondertussen heb je niet uh, stilgezeten. Niet geloof. stilgezeten, nee. nee. nee. Uh, maar ja, toen was het ook moeilijk, geloof ik, om in deze tijden bezig te zijn. Ja, ik had toen die nummers uh, nog liggen. En uh, ik dacht eerst van ja, ga ik het überhaupt uitbrengen, want uh, corona. Ja. En toch maar gedaan. En dat werd op zich wel goed ontvangen. Dus uh, ja. ja, en verder ben ik dus uh, vooral heel veel in de studio uh, bezig geweest. Ja. Met nieuw werk. En dat ben ik nu dan... Uh, uit het brengen. Ja. Ja. Um, ja, dat is Marcus. Die, uh, die, die maakt die even is een koffer. In, die uh, <laughs> ja. is niet. Aandacht nodig. Nee. <laughs> Dan begint hij uh, met allerlei dingen. Ja. Nee, maar uh, dat, uh, dat is uh, even wat, uh, wat je uh, bezig be bent uh, geweest. Uh, ja. Maar betekent het ook dat we nu toch eens langzamerhand we rekening gehouden met meer werk dit jaar... en dat je dat ook nog uit wil gaan brengen, of niet? Zeker, ja. Ja, er komt morgen ook een single uit. En daar volgen dan nog twee singles op. En dat wordt een EP uiteindelijk. Dus uh, er komt zeker nog meer, uh, ja. meer aan. Ja, ja uh, goed. We gaan het misschien straks nog even nog ja. een keer in de haling doen. Hè? Want ja. we hebben nu even nog wat tijd over... De, door je dus nu al even erbij uh, te betrekken. Want dat is voor de mensen die dan toch uh, tussen 7 en acht... Uh, dan blijf je nu is... toch luisteren? Ja, ah, natuurlijk wel. Het, oh, uh, lijkt uh, mij eens een uh, reden uh, genoeg <laughs> om, uh, om straks uh, te gaan luisteren... naar uh, de muziek, onder andere van Sterre Welding. Uh, nu uh, van uh, een band uit Horen... Uh, die, die zijn een van jouw voorlopers uh, die we hier hebben gehad. Miranda nee? Huybers uh, Oh, ja, een van mijn voorlopers. Ja, ja, ja die, die heeft hier ook nog uh, twee of drie keer gepresenteerd. En uh, dat was uh, in de tijd dat we het uh, programma begonnen. En die kwam met deze band, dit tweetal. En een paar weken terug heb ik uh, Naomi uh, gesproken van uh, Oh My Pictures. En dat, oh, gaat, yeah. ja, dat gaat over uh, de single uh, Running in Galway. Dus die gaan we nu even laten horen. Ik uh, ga heel snel uh, dit uur uitluiden. Dat doen we met Newlands. Met Ip. If I fall in love with you, would it matter? We zijn in de van we via de kabel we 104.5. we